Ja, goedemiddag luisteraars. Een hele fijne koningsdag. U luistert momenteel naar Zandvoort Lunch Sport. En um, ja, we hebben een echte speciale uitzending. Een koninklijke uitzending weliswaar. En met vorstelijke gasten, zo heb ik het dan vandaag maar genoemd. We gaan eerst even luisteren naar een uh, verzoeknummer... van onze presentator en host Henny Rukert. En daarna komt Henny helemaal aan het woord... Komt ie Outlaw in hem met school. Het is een fijn, fijn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 To a rock and roll rhythm, yeah Goedemorgen of goedemiddag allemaal. Uh, deze plaat was speciaal voor onze gasten die in New York met ons meeluisteren. Want die zijn ook hartstikke blij dat onze koning jarig is. En daar beginnen we dan maar mee. Willem Alexander van harte gefeliciteerd. En leven de koning en leven de koningin. Dat durf ik rustig keihard te zeggen, want ik ben nog steeds een monarchist. Vanmorgen was ik uitgenodigd op het gemeentehuis door de burgemeester. En ik, ver, ik verbaas me iedere keer hoe onze burgemeester. Uit zijn woorden komt zonder op een papiertje te kijken. Het is een prachtige prater. Het is echt genieten daar. En iedereen was daar. Alle mensen die een lintje hebben gekregen. Dat waren er acht dit keer. Er komen er nog een paar bij deze week. Dat is leuk. Jij ja, nog niet, hè? Gast van mij vandaag. Koninklijke gast. Britt Wortel. Wereldkampioen ijshockey. Yes. Fantastisch. Vertel. Ja, we hebben afgelopen april 2 k gewonnen in Slovenië. En jij was daarbij? Ik was erbij, ja. En dat is toch wel zoiets moois. Je moet iets dichter naar de microfoon, zegt Dolly. Want Dolly, Dolly de Pierik, is vandaag onze technicus. Ruud durfde het niet aan met het verkeer op, Koningin of op Koningsdag... Ik moet er nog steeds aan wennen. Hè? Dat heb ik ook. Ik betrap me er ook op oh, dat ik uh, heel vaak nog Koninginnendag zeg. Ja, ja. Hey, en de, we zitten na, ondertussen naar de uitzending te kijken van de ontvangst in Groningen. En daar zagen we net al een uh, ijshockeymeisje iishockey, vol ornaat staan. Want die gaat straks een handje geven aan uh, de jarige koning. Jij weet wie dat is, uh, Brit? Ja, dat is uh, Sophie Smit. Ja. En die heeft met het Nederlands team onder 18, hebben ze ook ja, goud gewonnen. Ze hebben promovatie afgedwongen om mee te doen op een WK, want het was de eerste keer dat Nederland daar meedeed. Dus We, he ze... We hebben nog een gast vandaag, een speler van de Tilburg Trappers. Of Geleen, Geleen <laughs> moet ik zeggen. Geleen Trappers, hoe heet hij nou eigenlijk precies? Uh, Itos Geleen. Oh, wat erg dat ik dat niet eens weet joh. Nee, zo is wel heel erg. Dit is Rick Jansen, speler van dat eerste team daar. En het opmerkelijke is dat Rick, jij speelt pas heel kort in het team... maar je staat gelijk in het eerste, hoe kan dat? Ja, toch met veel trainingsuren. En toch de motivatie om te blijven gaan. En jij bent hier met een speciale reden. Want naast de hier kun je ook versieren. Ja. De vrouw die naast je zit is voor jou, hè? Ja, dat klopt. Dat heb je mooi gedaan, jongen. Het heeft even geduurd, maar het is wel gelukt. <laughs> en jij hebt nog gekozen omdat hij hier is, hè? Uh, nou, het is wel een pluspunt natuurlijk. Eigenlijk had papa beloofd om nooit met een ijshokker thuis te komen, maar dat is niet. Uh... Uh, niet helemaal gelukt. Nou ja, maar het is, is desalniettemin fantastisch. Welkom alle twee in de studio. Straks krijgen we nog meer gasten. Want ook Robert de Pierik, de, de zoon van onze technicus vandaag. Een man die ontzettend veel doet. Het is niet alleen een goede basketballer. Maar hij doet van alles en nog wat met de jeugd. En daar komt hij over vertellen. Maar ik moet ook nog even zakelijke mededeling doen. Want dit programma is mede mogelijk gemaakt. Dankzij de Siso Sushi Lounge. Onder het Palace Hotel hier in Zandvoort. En we zijn hartstikke blij met die sponsor. Hebben we er meer van nodig, hè Dolly? We hebben zeker sponsors nodig, want ja, zonder sponsorgelden kan de radio niet bestaan natuurlijk. Hè. Dat is tegenwoordig met alles zo en het geldt ook voor ZFM. Dus uh, ik zou zeggen aan alle ondernemers die vandaag natuurlijk niet luisteren waarschijnlijk, want iedereen is denk ik heel druk bezig. Maar je kunt het programma natuurlijk ook terugluisteren. En uh, mocht er ondernemers zijn die denken van... hé, hey, wacht even, een stukje reclame op de tv, op de radio, op internet... bij CFM kan ik wel gebruiken. Neem contact op. Ja, en zeker als je sportliefhebber bent. Want behalve deze uitzending van twee uur op vrijdag... doen we tegenwoordig ook op zondag van 1 tot vijf... een sportprogramma. Dat heet CFM uh, uh, Live Sport. En daarin behandelen we alle sporten die in de buurt zijn. Uh, maar ook de eredivisie. Uh, we zijn op meestal op een veld of 8, 9, 10 met onze verslaggevers... is natuurlijk geweldig leuk. Een soort langs de lijn hier in Zandvoort... We worden echt een, een wereldstad hè? Een wereldkampioen. <laughs> uh, een wereldradio, wat ja. er we nog meer. Nog even, nog even. En dan kan mede door jou toedoen, Zandvoort niet meer uitgegumd worden op de sportlijst van Nederland. Nou, dat is te veel eer. Nee, nee, nee ja, want dank... je besteedt heel veel aandacht aan de Zandvoortse talenten. En dat ja. is uh, denk ik heel belangrijk. Want sport is een, uh, een heel belangrijk deel in het leven van mensen. En dat wordt nog wel eens onderschat. En zeker voor kinderen. En ik ben ook blij dat Robert daar straks over komt vertellen... want hij heeft grootste plannen voor de Zandvoortse ja, kinderen. Ja, maar daarom komt hij ook, hè? Ja, kijk, eens, kijk. Dit weekend op het ja. circuit hier in Zandvoort... de Trophy of the Dunes. Oké. Okay. Dat is een fantastisch evenement. 28 en 29 april. Daar komen trucks van 12.000 pk. Dat is echt genieten, hoor. Heb je het al eens gezien, Brit? Nog niet, maar nou, hij is meer van de auto's. Ik ben weer... Nou, Dit is fantastisch, jongen, wat hier allemaal gebeurt... En ik heb nog een verrassing voor jullie, want we gaan zo meteen luisteren naar, naar Maxi zelf, Max Verstappen. Hij komt 20 en 21 mei weer naar Nederland hè, voor de Verstappen dagen, brengt uh, Ricciardo mee. Ja, dat wordt één groot feest. Ik, uh, ik ben ervan overtuigd, rond de 120.000 mensen worden verwacht. Ja, dat zal gerust. Het wordt elk jaar groter. Het wordt ieder jaar groter. Ja, ja, ja, het is echt een doorslaggevend succes. Uh, zullen we een muziekje tussendoor doen? Of zeg dat, je dat is me nog te vroeg? Nee, nee, dat vind ik nee, heerlijk. Want ik, op had, deze... ik had een, een, een heel leuk muziekje uitgezocht voor Britt en Rick. Oh. Ja, gaan we luisteren? Ja, ja, zullen we het ja, doen? Ja, dat ja. Ja, ja, ja. Ja, is voor jullie tweeën speciaal.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 Created everything I am taught me how to live. De boodschap is duidelijk, maar jullie mogen naar huis. Ja. <laughs> op deze Koningsdag, en we zitten uh, ondertussen te kijken voor u om te weten wat er gebeurt. Koning en koningin uh, schudden, nou, ik snap niet hoe ze het volhouden, maar dat zijn zeker duizenden handen op zo'n dag. Wie ze? Oh, ja, nou, buiten dat, maar ze zullen wel uh, van dat spul erop. Ja, ja, ja, ja. Maar onze koning ziet er uit, jongens, om door een ringetje te halen zo mooi. Sterker nog, ze heeft ze in de oren al vastgehangen. Ja, Dan kan ja, ze er zo door. Wat een prachtige jassen. Ja, schitterend. Ze ziet en er weer zo sofisticated oh, uit. Een leuke baret erop. Ja. En ze zeggen wel eens dat Groningen uh, uh, een rode stad is en niet uh, monarchistisch. Nou, ik heb nog nooit zoveel mensen gezien in Groningen bij elkaar. Ja. Is echt onvoorstelbaar. Ja. Leuk, en het leuke, he? en daar ben ik dan zo trots op... er staat dan ja. uh, om de zoveel meter een politieagent... maar verder is er helemaal geen afzetting. Het is werkelijk... Het is toch, je moet er gewoon trots zijn dat je in zo'n land leeft. Ja, maar er zullen toch wel afzettingen, er zijn afzettingen je, gemaakt wel, van die Ja, Maar het valt toch niet op, jongens? Lopen nee, toch het gewoon, valt niet op, gelukkig. Ik denk dat je niet alles ziet, inderdaad. Nee. Nee, maar... nee, dat hebben ze goed gedaan. Ik vind trouwens uh, helemaal uh, hoe, hoe de opzet is gedaan. Het is goed doordacht en het is erg mooi. Ik ben erg onder de indruk... Van, van de creaties die neergezet worden... en de ja. manier waarop alles gepresenteerd wordt. Ja. ja, petje af voor Groningen. Ja, inderdaad. Ja. Echt mooi. Ja. Nou, petje af ook voor Britt Wortel... die uh, uh, wereldkampioen ijshockey is geworden. En het gaat ontzettend goed met het Nederlandse ijshockey. Haar vriend Rick Jansen, speler van de... Ja, wat ik weet Smoke Eaters Geleen? is de jeugd. En Dat de is de, de, de jeugd. jeugd. Ja. Maar jullie zijn micros met een zet <laughs> die, op het eind... Ja. Iters Limburg. Hoe ja. kom je aan die naam, joh? Ja, de Iters Limburg is eigenlijk altijd wel geweest. En de Micros is gewoon de hoofdsponsor van dit jaar. Of het komend jaar. Goede dus sponsor. Krijg een... Krijgen jullie een behoorlijk winstpercentage als je wedstrijd wint? Ja, dat is bij ons eigenlijk niet. winstbonus als je krijgt. Je krijgt gewoon een paar wedstrijden betaald en dat is het. Maar jullie trainen, hoeveel keer per week? Drie à vier keer. En daarbuiten nog een beetje off-ice. Dus in de fitness hangen. Ja, ja. En jullie spelen in de Duitse competitie? Nee, in Nederland. Oh, wel Nederland. in Nederland. Wie speelt ja. dan in de Duitse competitie? Uh, er is Tilburg Trappers. Die spelen in de Oberliga. Zijn die dan zoveel beter dan jullie? Ja, die zijn toch wel een stukje beter dan ons, ja. Ja, maar jullie hebben behoorlijk wat mannen vertegenwoordigd in, uh, in de nationale teams. Ja. ja, wij van Geleen zelf zit er niemand in van mm -hmm. ons. En van Tilburg zitten er, er 15 mensen in van de 20. Dat is toch ongelooflijk? Dus daar, dat... dus, daar zit dus iedereen. Ja. Er zitten de topspelers zitten meestal daar van Nederland. Maar jullie spelen wel eens tegen ze? Nee, nee, ook niet. Te sterk. Ja, is toch wel een niveautje hoger. Oké, okay. Britt, ik wil met jou even terug naar Slovenië. Het is nog maar een paar weken geleden. Uh, ik vind het schandalig dat er behalve door de Zandvoortse Courant en misschien bij jullie in de buurt in het zuiden uh, wat berichtjes zijn geweest... maar verder is er totaal geen aandacht aan besteed. Nee, Hallo. je merkt wel steeds meer lokale zenders lokale die een paar meiden uit de buurt eruit pikken. Dat merk je wel steeds meer. Maar het moet toch frustrerend niet, zijn hè? als je wereldkampioen wordt... Dat het, dat het niet eens op televisie komt? Nee, ja. Eigenlijk is het al, zijn we het al gewend. Het is, uh, het is eigenlijk nooit anders geweest. En het is dus een ja. prachtsport... Ja, zeker. zeker een sport uh, die leuk is om te kijken, lijkt mij. Er maar... ja. gebeurt veel in een wedstrijd. Dus ja. Er gebeurt heel erg veel. Hoe vaak train jij? Um, ja, wij, ja, met je team train je meestal drie keer in de week. En dan heb je nog een extra... Ja, je kan altijd extra, extra het ijs op zelf en nog de gym in. Dus het ligt eigenlijk heel erg aan jezelf hoeveel extra je ervoor wil doen. Jij speelt met Rick in één team, hè? Uh, of is dat ja. niet meer? Nou, We zijn wel in één team begonnen. Ja? Alleen hij speelt nu een beetje 50-50 in het eerste team. En bij ons is het nu een beetje ja, af en toe nog. Ja, ja, ja. Maar wel leuk natuurlijk. Ja. Uh, uh, als ik nou terug ga naar Slovenië... daar hebben jullie tegen grote landen gewonnen. Het is niet zomaar uh, dat, dat je in een of andere zwakke pool zat of zo. Het was echt sterk, hè? Uh, nou ja, we waren natuurlijk wel een tijdje geleden gedegradeerd... Dat was um, twee jaar geleden. En vorig jaar hebben we eigenlijk ook makkelijk gewonnen. Alleen toen hebben we 2-1 verloren tegen Korea. Want die zaten natuurlijk uh, in de voorbereiding voor de Olympische Spelen. Dus ja, die waren zoveel gegroeid in één jaar. Dat was, uh, ja, dat was net niet onze wedstrijd. Nee, maar nu dus, uh, is het welzellijk... Dit jaar moest het gewoon. Ze zijn, ja, de uitslagen vielen heel erg mee. Dat, ja, dat was een keer 4-0, een keer 2-1, een keer. Dus dat lijkt niet veel, maar we waren echt uh, een stuk sterker dan. Uh, we scoorden alleen niet. En nu kom je in een. Ja, eigenlijk in de, in de kroon-competitie, uh, hè? Uh, ja, we komen nu. We hebben afgelopen keer weer in 2A gespeeld en we gaan nu naar 1B. Ja. Dus dat is zeg maar. Daarboven heb je nog 1A, zeg maar, de topdivisie. En welke dus, uh, landen kom je nu tegen? Um, ja, ze gaan hem nu uitbreiden. Komt Frankrijk, kom je tegen, ja, een beetje Scandinavische landen ga je... Maar dat wordt moeilijk Land. toch? Want daar is ijshockey veel populairder uh, dan Nou hier. ja, we hebben dus twee jaar geleden, toen zaten we in die pool. En die paar jaar daarvoor, die drie, vier jaar geleden, hebben we ook al twee keer zilver gewonnen in die pool. Dus het niveau ligt heel dicht bij elkaar in het ook. Dat is wel leuk. Het is dus echt, uh, als je nu een WK speelt en je speelt hem over twee weken nog een keer, dan kan de uitslag net zo goed helemaal andersom zijn. Dus hoe, komt, ja, ja, hoe komt het dat ons jeugdteam, want het is het is hele ijshockey op, op, bij de dames, wat opeens in de stijgende lijn is? Hè? Hoe, hoe komt dat? Uh, nou, dat komt eigenlijk omdat er eerst geen jeugdteam was voor de vrouwen. Dus alles wat er is, is beter. En het heeft super lang geduurd om dat van de grond te krijgen. Want toen, voor mijn lichting, waren ze daar al mee bezig. En nu is het dan eindelijk gelukt. En ja, die hebben het gewoon heel goed gedaan in uh, Mexico. Leuk, zeg. Ja. Hartstikke goed. Ik hoop heel veel van je te horen, Britt. Wij in Zandvoort zijn hartstikke trots. Weet je, uh, Justin Luiten heeft het er nog over gehad... om jou op die open kaart, die platte kaart te zetten. Maar je was er helaas niet. Maar anders was dat ook nog gebeurd, weet je. Dat verdien je ook gewoon. Ja, Niks dus, mooier ja, dan dat. Dat uh, vond ik wel een beetje hun feestje. Jawel, maar... Oké, okay, maar het had eigenlijk wel gaan moeten. Moet, dan moeten ze maar een grote land... Hoe noem je dat, zo'n landdouwer of zo. Uh, ik ken het woord niet eens, Een grote kaart waar je dan prachtig in zit en uh, door het dorp gehaald wordt. Trouwens, al die anderen, want we hebben het barst hier van het jeugdige talent... Mm. die zouden allemaal eens een keer uh, door het dorp gereden moeten worden. En iedereen moet weten hoe, ze die, hoe die eruit zien en uh, hoe hard ze ervoor werken. Dat is natuurlijk schitterend. Misschien is een feestdag ervan maken? Ja, waarom niet? Waarom? Vanuit CFM? Ja, nou, niet zo gek idee. Gaan we indienen bij het bestuur? doen we. Dat is hartstikke zo is het. leuk. Zet FM Sportdag. Ja, Zet ja. Sport. Ja, ja je Heerlijk. hebt wel van de gemeente uit, van de sportraad uit, heb je altijd uh, één kamp... keer per jaar. Alleen dat ja, maar dat is zo 18... binnen, hè? Ja, en het, het is de jeugd en het is binnen. Dus, dus ja, ja, de Zandvoorters ja, op straat uit. krijgen er niet veel van mee. Maar ik denk dat het. Uh, net zodat we nu de, de Gay Pride hebben, wat een groot succes is. <laughs> dat we de Sports Pride moeten gaan doen de door Zandvoort. Zandvoort ja. Sport Pride. Schitterend idee. Goed zo, gaan we En werkje. weet je wanneer dat heel leuk zou zijn? Nou? Op een van de twee 20 of 21 mei, als het toch al hartstikke vol is. Dan kan ja. je den landen laten zien wat, wat voor klein dorp je bent met wat voor kanjes. Oeh, nou dan mogen we wel pas uh, ja, gaan beginnen. Ja, niet oh, volgend volgend dit jaar. Dit jaar krijg je dat niet meer oh, Oké, okay. Ja, nee, dat wou ik al zeggen. Hey. Nee. <laughs> gaan we weer uh, muziekje doen? Ja, want jij, Brit heeft toch wel het een en ander aan je opgegeven, of niet? Nee, nee, nee. maar nee. Ik, heb, ik heb wel een leuk nummer voor Brit hoor. Ja? ja, Brit? Brit? Brit. <laughs> Komt-ie, ga luisteren. Komt-ie hoor. Bachman, Turner en Overdrive. I'm looking out for number one. Nou, volgend jaar staat ze op de car, number one. Oh ja, oh, op de.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 Leuke muziek uitgekozen, mevrouw de technica. Nou, dank u wel, uh, meneer is, de presentator. Dat is verkeerd, hè, mevrouw de technica. Het is mevrouw meneer de, de presentator ook. <laughs> <laughs> We blijven op één lijn, joh. <laughs> Ricardo van de Post is ook binnengekomen. Hi, Rick. Um, hij is van voetbalinhaarlem.nl. En dat is eigenlijk de club waarmee wij uh, op zondag de uitzending van 1 tot 5 maken. Dat heb ik u al verteld. Dat heet uh, ZFM Live Sport. En dat is, dat is toch een succes, jongen. Iedereen staat met, met telefoontjes langs de kant, et cetera, et cetera. Ja, gaat goed, hè? Dat is leuk, hè? Ja, heb je al enig idee hoeveel mensen er luisteren? Ik heb geen idee. Nee, maar dat moeten nee. toch een paar duizend zijn. Want uh, ik was vanmorgen op een bijeenkomst op het gemeentehuis. En daar, uh, daar schieten de mensen hier gewoon aan. Oh, wat een fantastische vondst. En, oh, ja. ja. dat is toch mooi om te horen. Ja, dat is heerlijk. Dat is waar we het voor doen, toch? En uh, ja, maar die verslaggevers, joh, dat zijn mensen die hebben nog nooit voor een microfoon gezaan. En, en, en, en die doen het net ja, alsof al ze... behalve Tjerk, hè? Ja, Tjerk ja, <laughs> is natuurlijk de kampioen. Maar het is net alsof ze het al jaren doen. Het is fantastisch. Ja, dat is schitterend je, om te horen. Ja, meen je dat nou werkelijk? Ja, serieus. Oh, ik dacht ook dat dat allemaal volleerde nee, verslaggevers joh, waren. Ze nee. doen het superman. Celeste Kosten, die was afgelopen, uh, zo, afgelopen zondag voor het eerst bij een wedstrijd als verslaggever. Die had ja, dat plot. nog nooit gedaan. Nee, nou, nou ja, ze bezoekt natuurlijk wel regelmatig jawel, wedstrijden, dus je hebt wel he, kijken op het spelletje verder. En ze zit uh, als, als bestuurslid bij een vereniging, maar dat maakt dan ben je nog geen verslaggever. Ja, dat, dat is inderdaad wel iets heel anders natuurlijk als we uh, even je verhaaltje doen op de radio, hè? Ja, leuk, ik ben dat ik je voor de eerst zat. Uh, zit je ook de stotrent, aan, prenten? Ah, doen. wel nee, man, dat is helemaal niet nodig. Nee, hey, we zijn hartstikke trots. Kende je Brit al? Ja, zeker. De Brit is vorige keer ook hier geweest. Toen waren wij er ook. Dat is waar. Toen waren jullie er ook. Ja. Maar je kent uh, uh, de andere Rick, Rick Jansen, nog niet, hè? Nee, die ken ik nog niet. Nou, dat is dus ook wel een bijzondere. Want die speelt vier jaar al in het eerste bij die, uh, bij die Micros Eaters Limburg. Nee, ja, ik hoorde net wel dat het een moeilijke naam was. Ja, joh, dat is echt... Uh. <lacht> maar uh, dat is heel bijzonder, hè. Als je dus net begint en uh, je staat gelijk al hier in het eerste, natuurlijk. Ja, dat is uh, denk ik waar je van droomt uh, als je die sport uh, behoeft, toch? Heeft natuurlijk alles te maken met wat er samen aan het spelen is daar. Want ze zitten in één team. Ja, maar kan niet stuk dan, toch? En, nee, en, en uh, hun coach, de coach die Brit naar het zuiden gehaald heeft, Alf Philippe... die is ook verantwoordelijk voor allerlei andere lijnen. Hoe zit dat precies, Brit? Leg eens uit. Ja, hij heeft, um, hij heeft samen met een paar anderen uitgeleend, Met uh, Jenny Groosens, en Marlies Groosens En met zijn vriendin Meerte hebben ze... Um, Eigenlijk het hele nationaal onder 18-team opgezet. Meiden. Ja. Dus dat is wel superleuk. Maar er is ook een connectie, want hij heeft jou gehaald. Ja, hij heeft mij gehaald. Hij heeft Rick gehaald. Hij heeft Rick van het tweede team naar het eerste team gehaald. <lacht> Dit is net dus een... Dus door kennen wij elkaar. <lacht> en Meert, heeft niet alleen, was tot vorig jaar captain van het Nederlands team senioren, meiden... Vrouwen? oké, oh, daar is ze. Ja. ja. Nou, laten we even nou, uh, gaan kijken nu wat er in Groningen gebeurt. Want daar staat ze hebben. dan, Sophie Smit. De ijshok hier op een, op een vierkant schot. <lacht> ze zijn nu bezig met een jongetje van, uh, van Groningen natuurlijk. Hm. Maar waar gaat de koningin naartoe? Die gaat naar Sophie Smit. Want die vindt dat natuurlijk yes. ook prachtig. Ja, dat is dus een van de meiden die uh, goud heeft gehaald in Mexico. Leuk, hè? Yes een van die jongere meiden uit dat, uit dat mm -hmm. nieuwe jonge team. Nou, die heeft alle aandacht van de koningin. En de koningin gaat nu naar de voetballer. En er zit ook een wielrenner. Ik ken ze allemaal niet hoor. Maar het is wel leuk dat Sophie Smet daar staat. Want het is toch weer aandacht voor jouw sport, ja, Britt. En terecht. Ja. Zouden ze gezegd hebben op televisie... want we hebben het geluid niet aan... dit is een van de, van de toppers uit het Nederlandse ijshockey. Nederland dat wereldkampioen ijshockey is geworden. Vraag me en... af of ze dat weten. Ja, nou precies. Maar wij gaan wel zorgen dat het bekend wordt, de meis. Komt goed. Hartstikke tof. Nou, uh, ik zie dat er nog een gast is binnengekomen. En dat is iemand die we vooral in de tweede uur uh, uh, gaan beluisteren. Hi, wat ben jij druk met de jeugd van Zandvoort. Wat... Dank je wel, Henny. Ja. En dan heeft u het al door. Dat is Robert de Pierik. Ik kende hem alleen van het basketbal... Want dan kan je ook nog aardig. Je bent er niet altijd. Maar je, dat klopt, ja. ja. Maar, maar je knalt er nog aardig wat in, hè? Als ik uh, tijd heb, dan, ja, dan wel eens. Vind je het Afgedoemd, erg het dat leuk. je, dat ja. je door, door je drukke maan uh, wedstrijden mist? Nee, ik vind het niet al te erg. Uh, ik heb dit uh, seizoen vier of vijf wedstrijden uh, weer meegedaan. <kuggen> en uh, dat is dan meteen ook echt onwijs leuk. Omdat je niet er elke week bij bent. En uh, nee, dus eigenlijk gewoon prima zo. Helemaal goed, ja. ja. We gaan zo even in, in, in het volgende uur uitgebreid praten wat jij voor de jeugd doet. Maar dat is gigantisch. Jij bent waarschijnlijk een van de verantwoordelijken... waardoor Zandvoort zoveel ja, geweldige kanjes in de jeugdsport heeft. Dat zou top zijn. Uh, ik ben nu sinds, uh, denk 15 maanden bezig. Maar ik denk dat ik het uh, niet in mijn um, eentje doe. Hoor. Maar uh, ja, ik denk dat ik wel een deeltje aan bijdraag. Maar het is wel leuk om te doen. Heb je er een verklaring voor? Je zegt, ik ben 15 maanden bezig. Heb jij een verklaring waarom... Zandvoort uitblinkt door een Britwortel? Door ja, met alles wat er rondloopt aan kampioenen? Ik denk dat we... veel goede sportclubs hebben hier. Waar we toch wel um, ogen hebben... voor het uh, talent, zeg maar. En uh, dat we daar toch wel veel mee bezig zijn... En uh, ik denk dat dat het eigenlijk gewoon is. Dat er, dat er gewoon veel passie is voor, de, voor bepaalde sporten. Ja. Je hebt enorme plannen. Ik, ik kan toch niet wachten tot de tweede uur. Je hebt enorme plannen ja. met de jeugd. Wat staat er allemaal op stapel? Op het gebied van sport hebben we. Uh, dan doen we met Pluspunt en Sportservice Zandvoort samen. Hebben we de komende maanden, sowieso tot en met november. Hebben we elke maandagmiddag uh, gratis uh, sporten voor alle jongeren uit Zandvoort van 12. Jaar en ouder. Maar, en, maar, maar zeg jij ja. gratis? Gratis sporten, ja. Gratis, ja. Wat is er tegenwoordig nog gratis? Ja, dit dus. Uh, het is uh, alleen tijdens de zomervakantie. dan kunnen we een keertje gaan uh, surfen, dacht ik. dat we ook op het programma hebben staan. En dan uh, vragen we een kleine vergoeding van 2,50 euro uit mijn hoofd. Maar, uh, maar het is uh, verder in principe gewoon kosteloos uh, lekker sporten bij ons. En uh, dat doen we in de Blauwe Tram. In, uh, in de gymzaal daar. Uh -huh. Dus elke maandag tussen vier en vijf. En tijdens de zomermaanden dan kunnen ze zo ook naar buiten gaan. Maar dan worden alle deelnemers er wel van uh, over ingelicht. Dat het dan buiten er is. Moet heel veel belangstelling voor zijn? Uh, we zijn er eigenlijk net mee begonnen. Uh -huh. Dus, uh, dus het is, nu zijn we bezig met de promotie. En uh, het is al begonnen. Maar uh, het zou hartstikke leuk zijn als het nog drukker wordt, natuurlijk. En des te meer kinderen er komen uh, sporten, des te beter. Hartstikke ja. goed. We gaan er straks over verder. Je hebt ook een lijst platen ingediend. En jouw moeder is vanavond de technicus. dus is natuurlijk niet voor niks. Thuiswedstrijd. Ja, en ja, ze hoorden dat jij kwam. Dus toen dacht ze, dan zie ik hem weer een keer. Ja, leuk. Oh, <laughs> <laughs> Hartstikke gezellig. Dit is slapenmonitor. Dus we moeten even wachten tot de muziek weer terug is. Ja. Oh, oh. oh. Maar mooi is dit, jongens. Nou, we hebben jouw vriendin Sophie Smit... die ook uh, overigens kampioen geworden is... dus met het jeugdijshockey-team... dat nooit bestaan heeft, maar er nu wel is... en gelijk dus resultaten boekt. Toch wel leuk eigenlijk, hè? Ja, superleuk voor die meiden. Ook, er zaten wel een paar meiden bij die al, um, die al met ons meedoen. Of ja, net één, twee, misschien drie jaar. Maar de meeste meiden hadden nog nooit uh, in een Nederlands team gespeeld... dus het was wel heel speciaal voor hun ook. Er zijn waarschijnlijk meiden bij die voor het, voor het eerst op ijshockey zitten. Of niet? Nee, die spelen, nee, je moet toch wel. Er is wel een selectie geweest. Oh, toch wel? En er zijn uh, redelijk wel meiden afgevallen. Ze zijn. Ja, ik ben zelf ook bij de selecties geweest. Er zijn echt wel, um, echt wel een groot gedeelte afgevallen. En ook niet iedereen was überhaupt uitgenodigd. En ja, je hebt ook heel veel meiden die, uh, die er gewoon echt al heel lang voor aan het trainen zijn. En vooral ook de lichting hierna komen ook weer heel veel goede meiden aan. Die leuk. nu nog net niet mee mochten qua leeftijd. Maar die eigenlijk qua niveau al, uh, al heel dicht in de buurt zitten. Hartstikke leuk. Jij bent natuurlijk een, een, een bijzonder geval hè, in, in het ijshockey. A, je speelt met de mannen mee. B, je bent wereldkampioen geworden. C, je bent denk ik een van de betere damespelers in, uh, in Nederland. Ik kan me voorstellen dat er andere landen achter je aan lopen te jagen. Gebeurt dat ook? Uh, ja, echt jagen wil ik het niet noemen... maar je hebt wel de optie om, uh, om ergens anders te spelen inderdaad. Maar heel vaak is het buiten het ijshoekje dan lastig. Qua ijshoekje is het op heel veel plekken heel leuk en goed geregeld... maar je moet ook wel je weg vinden om het ijshoekje heen. Ik herinner, dus dat me, waar... ik herinner me dat je, dat je uh, door Zweden, herinner ik me dat goed... werd uitgenodigd om daar te komen spelen. Dan kreeg je ook een mooie vergoeding, dacht ik. En je was binnen een week weer terug. Nee, ja, klopt. Je uh, kreeg daar geen vergoeding. Je speelt daar uh, omdat je daar wil spelen en op dat niveau wil spelen. Maar ik vond inderdaad, ik ben daar drie weken geweest en uh, ja, het ijshoekje was echt top. was echt super goed geregeld. En, uh, maar ja, je moet er wel nog bij werken. en Ik zat daar bijvoorbeeld hotels scho schoon te maken, omdat ja, ik kon geen Zweeds en het is best lastig om uh, een baan te vinden. En, Verder, je hebt daar niks opgebouwd en je gaat er ook niks opbouwen omdat je niet naar een school gaat. Of ja, dat is natuurlijk super duur om naar een internationale school te gaan. Dus dat is ook nog wel een geldkwestie deels. En uh, ja, toen ben ik toch weer teruggegaan omdat ik me hier ook meer thuis voelde in deze competitie. Ik blijf het altijd leuker vinden om bij de jongens of mannen te spelen dan in een vrouwencompetitie. Ook al was het niveau supergoed. Is het ooit mogelijk voor jou om met ijshockey je geld te verdienen? Uh, nou, het zou wel mogelijk zijn om iets mee te verdienen. Maar om er echt van te leven is. Uh, is heel lastig. Het gaat uh, niet gebeuren denk ik. Geef even de microfoon aan, aan je vriend Rick. Rick uh, uh, Jansen. Jij speelt daar bij de Micros Eaters in Limburg. In het eerste team. Heel bijzonder dat je er zo snel in kwam. Wordt daar betaald? Dat wordt inderdaad wel betaald. Maar dat kan je ook niet van leven zeg maar. Iedereen heeft daar gewoon nog een. Fulltime-baan naast. Jullie hebben dus die micros-asset op het eind als sponsor. Ja. Hoe moet ik dat vergelijken met bijvoorbeeld voetbal? Ja, voetballen gaat het toch wel om miljoenen. En bij ons gaat het om een aantal duizenden euro's. Ja, het is echt een dat is, groot verschil. Dat is een heel groot verschil. Ja. Mag ik vragen wat je bijvoorbeeld voor een wedstrijd krijgt? Ligt aan het niveau van spelers. Er zijn spelers die krijgen niks. Er zijn spelers die krijgen 100 euro per wedstrijd misschien. Misschien iets meer, maar weet ik niet precies alles vanaf. En jij als jonkie? Hij ja, ik kreeg niks. Omdat het het eerste jaar was, dus moet je bewijzen. En nu in de gesprekken zullen we het gaan horen. Goed hoor. Nou, ik wens je succes mee. Zorg dat, is... dat die portemonnee ook volkomt, hè? We gaan uh, even naar, naar Dolly. Ja, want ik heb een heel leuk uh, nummer klaarstaan op verzoek van uh, Robert, uh, een van zijn favoriete liedjes. dat is uh, Piet Philly met favorite song Fave. Fave. Fave. Fave. Fave. Yeah, you got that brownness I just love like the bass. So you got me fit and lifted like out of space. You got that brownness like that big star I just wanna write your cup, you're my favorite song. You're my favorite song You're my favorite song You're my favorite song yeah. I used to feel so blue Like it was something missing But you revealed the truth And now I feel such blissing, Yeah, You know it's real It's how we feel You always listen My favorite, song. my favorite song, you're my favorite song.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 Ja, mijn favorite song van Piet Villy op verzoek van Robert. En ik heb zomaar het vermoeden dat dat ook een van mijn favoriete songs gaat worden. Wat een artiest zegt. En gewoon een Hollandse jongen, hè? Uh, inmiddels uh, hebben we ook uh, Justin die binnen is gekomen. En uh, allerlei lekkers zie ik op tafel komen. Um, Sorry, je Justine, stond nog niet open. Justin Luiter. Ja, zo moet ik dat ook zeggen natuurlijk ja, tuur, voor de, de luisteraars. Over, hè. Ja. over sterren gesproken. Ja, want u kunt ook <laughs> kijken. Daar kunt u ook zien wie er allemaal binnen zijn. Op uh, zfm-live.nl dus, Maar ook uh, op kanaal 45. Uh, kanaal ja, 45 hebben we niet veel hoor. Kanaal 40 uh, van Ziggo. Oh, dat Siegel. zeiden ze net na het nieuws? Ja, van. dat is hartstikke fout. Dat moet oh. een keer vervangen worden, dat klopt. Dat, uh... Daarom kan ik het nooit vinden. Oh, nee, want nee. ik zit hier natuurlijk. <laughs> Justin, heb je een beetje naar je zin jongen, op deze Koningsdag? Nee, ja, niet. Ja, tuurlijk. Nee, ik, uh, ik had beloofd om uh, langs te komen met gebak. <laughs> dus uh, bij deze... Uh, wat ben je toch ook een drol eigenlijk. Een rode te pussen, jongens. Uh, geniet ervan. Nieuwe, ik uh, Ik had vanmorgen een heel gesprek met jouw opa. Met mijn opa? Ja. Op het uh, gemeentehuis? Op het gemeentehuis, want daar was hij oh. natuurlijk ook. Ja. Ja, hij vertelde me weer dingen over jouw jeugd, jongen. Mooi vent, hè? Ja. Mooi vent. Die dingen moeten we maar even binnen de muur houden, denk ik. Dat moet een programma apart nemen, ik aan. ik. Ja, dan. een programma met vullen, denk maar, ik, ja. maar vertel even voor de luisteraars, want uh, ja, ik weet natuurlijk wie je opa is. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die weten wie je opa is. Want het is ook in de sport een grote. Mijn opa? Ja... Hij <laughs> He He het wel over het dezelfde opa. Hij denkt het niet over dezelfde opa. <laughs> nou, ik zou dan de toch maar... Meestal... De opa is een groot mens in de bouwwereld, maar, maar in de sport... Uh... Ik zou hem toch maar eens vragen. Ik ga het eens met hem over hebben. Ja. Ik weet dat, dat hij heel veel uh, heeft gedaan in het verleden voor de, voor de plaatselijke voetbalclubs. Juist. En voor Haarlem uh, en, uh, in, in die tijd een... Uh, Juist wat, wat heeft gedaan Ja, nou wat Maar echt op, op sportief gebied is het nou niet echt een uh... Nou, ik zou hem maar eens vragen waar hij die gevoetbald heeft Ja, dat ga ik eens doen, dat heb ik echt nooit over gehad met hem Nee, dat, dat is de hoog tijd, dat is je opa man. Dat is allemaal over mijn vader en mijn oom gehad Dat, uh... <laughs> dat is natuurlijk belangrijker dan Nee, ik ga de vragen aan hem ja, Was goed met hem? Ja, ja. geweldig, het ziet er geweldig uit ja, trouwens. Ja, ja. prima ja. goed zo Nou, wat gaan we doen? We gaan even met Robert praten. Mag de microfoon? Want we zitten natuurlijk nu met een heel grote groep mensen. Wat heerlijk is. Ja, en onderhand is. ben ik even live gegaan op Facebook. Dus mensen, via Facebook kunt <laughs> u ook meekijken en luisteren. Oh, wat leuk. Wat is dat dan weer? Hoe doe je dat dan? Ja, want ik ben een, een amateur hoor, op die handel. Nee, ik zal het je wel een keertje uitleggen. Nee, maar ook voor de mensen thuis. Hoe bedoel je? Gewoon naar Facebook nee, kijken. En dan via, ja, dat kan alleen dan even via mijn account. Dolly Tempierik, Facebook uh, Dolly Tempierik En dan uh, ik dus kunnen mensen meekijken. Ja, <laughs> en laten we het hopen. <laughs> ja. Robert, hoe ben jij in het vak waarin je nu bezig bent terecht te Ik uh, ben vijftien uh, maanden geleden ongeveer... heb ik me als uh, vrijwilliger gemeld bij Pluspunt. Uh, ik had daar begrepen dat ze op zoek waren... naar uh, de vrijwilligers bij het uh, jeugdhonk. Dat is elke maandagavond en elke woensdagavond in de blauwe tram. Um, half zeven tot tien uur. Uh, alle jongeren in Zandvoort vanaf over twaalf jaar... die kunnen daar gewoon komen. Uh, <clears throat> en toen ik uh, begreep dus dat ze daar op zoek waren... naar een uh, vrijwilliger, heb ik me uh, gemeld eigenlijk. En ben ik eigenlijk uh, één avond in de twee weken maar... Uh, dat was in het begin... ben ik gewoon daar gaan uh, sporten in uh, de gymzaal. Dus uh, veel uh, voetballen, veel basketballen. En uh, van daaruit ben ik uh, gevraagd... Uh, door mijn collega Floortje nu... Uh, of ik uh, daar ook zou willen komen werken... omdat het uh, best wel uh, goed ging blijkbaar. <laughs> en uh, ik ben op die manier ben ik eigenlijk erin gerold. In uh, het uh, werk bij Pluspunt als uh, een uh, jongere werker. Leuk, joh. Ja, zie je maar. Leuk. Als je vrijwilligerswerk doet, kan je er een baan aan over houden. Ja, ja, dat is uh, superleuk. Ja. Ontzettend leuk. Nou, mensen, ga ook eens wat doen. Als je het nog niet doet. Dat ben ik echt. Ja, dan gaan nee, ze absoluut. helpen ja. bij Pluspunt. Er zijn altijd mensen nodig. Hartstikke leuk. We hebben allerlei uh, dingen. We hebben voor jong uh, en oud um, activiteiten. En we zijn altijd op zoek naar uh, nieuwe mensen om uh, te komen helpen. Naar nieuwe uh, vrijwilligers. Leuk. Ja, en ja. dan heb jij het vooral over het jeugdhonk. Hè? Want Pluspunt kent natuurlijk heel veel divisies en disciplines. Maar jij zit echt bij Jeugdhonk. Is en dan, dan kunnen jullie natuurlijk ja. ook uh, vrijwilligers gebruiken. Ook toch? daar kunnen we altijd uh, ja. mensen gebruiken. Uh, maar ook bij Pluspunt zelf ook. En. Uh, de, en uh, daar hebben we ook heel veel um, activiteiten voor ouderen, voor dertigers. Voor dus zeg maar eigenlijk uh, elke doelgroep uh, hebben we wel activiteiten vanuit pluspunt. En eigenlijk overal zijn we altijd op zoek naar mensen. Ja. Het is verdraaid goed geregeld, Dolly, hè, in Zandvoort? Ja, alles loopt hier uh, nagenoeg op rolletjes. Ja, er zijn veel mensen die heel veel dingen ondernemen voor, uh, ja, op sociaal gebied en, en in, de, in de samenleving. Echt heel leuk om te zien en mee te maken, ja. ja. Nou ja, dat werd vanmorgen ook weer duidelijk op het gemeentehuis. Waar dus de, de mensen die uh, een koninklijke onderscheiding hebben gekregen, geëerd werden. Nou er zijn types bij, jongen. Mensen die, die Syriërs continu uh, taallessen geven. Uh, het is echt... Uh, ja, ik, vind het, ik ben trots dat ik in Zandvoort woon. Hartstikke mooi om te zien, hè? Ja. ja. Het is superleuk. Ja, heel goed. Uh, echt heel erg leuk. En Eggie Poster, over sport gesproken. Die uh, kreeg dus ook een uh, medaille, omdat hij al die jaren in de politiek had gezeten. Eggy Poster is een heel bijzonder man. Hij was uh, jarenlang actief in uh, de oudere partij Zandvoort. Hij zit in een rolstoel. Hij is een vreselijke sportgek. En die rijdt dus iedere keer als HFC speelt, rijdt hij in zijn uh, scootmobiel naar, uh, naar Haarlem... En ik moet je eerlijk zeggen, hij is er eerder dan ik <laughs> met mijn auto. Hij scheurt, jongen. Dat is echt fantastisch. Maar hij geniet van het voetbal. Hij zit ook altijd op het ereterras en Ja, geweldig man ook. Nou, nou weer terug naar jou, Robert de Pierik, naar je sport. Want er komt een zomervakantie aan en ja, daar moeten de kinderen van de straat gehouden worden. Maar wat jullie voor een programma hebben klaargemaakt? Vertel. We gaan uh, surfen. We gaan kickboksen, we gaan voetballen. We gaan basketballen. We gaan uh, joggen buiten. We gaan bootcampen. Uh, ik moet zeggen dat uh, het programma is uh, voornamelijk uh, verzorgd door Christopher uh, Manaputi van uh, Sportservice. Hij is een uh, gymdocent. En uh, dus uh, dan hebben wij met z'n tweeën het bepaald, zeg maar. Um, ja, dus eigenlijk gaan we gewoon van alles doen. Dus maar binnen, buiten. In de zee, uh, met de gewichten, uh, weer niet met de gewichten. Dus elke week doen we weer wat anders een beetje. En uh, eigenlijk waar het om gaat, is dat uh, het voor iedereen ook uh, toegankelijk is. Dus, uh, en gratis en, is. En het is uh, gratis, je? precies. En uh, wij gaan er ook op uh, letten, dus dat het echt voor iedereen toegankelijk is. Dus zeg maar kinderen die hartstikke fit zijn. En uh, die al, uh, uh, ja, dus gewoon veel... Uh, uh, talent voor hebben, moet ik maar zeggen. Maar ook gewoon voor andere kids die misschien niet al te vaak willen gaan sporten. Die kunnen ook gewoon lekker meedoen. Dus wij gaan erop letten dat het voor iedereen ook hartstikke leuk is. Maar vertel even over de data. Wanneer begint het? Wanneer kunnen kinderen terecht? Waar moeten ze zijn? Ik ja, bedoel... uh, we, uh, het is eigenlijk zo dat we al zijn begonnen. Uh, dus het is, nu is het al elke maandag tussen vier en vijf uh, smiddags... In de, in, uh, in de gymzaal van de Blauwe Tram... En uh, de maanden juli en augustus, dan willen we meer naar buiten gaan. Maar dan uh, zullen we dan tegen die tijd natuurlijk alle deelnemers uh, daarover uh, inlichten. Uh, <coughs> uh, de jongeren kunnen nu gewoon zelf komen uh, zonder zich in hoeven te schrijven. Dus als je denkt van nou, dat is leuk, ik wil ook uh, meedoen. Dan kom je gewoon naar de gymstad toe. Als je daar iets voor uh, vier uur bent in de blauwe tram, dan kan je gewoon lekker meedoen. Oh, oh, en, uh, oh. De promotie voor Facebook. Leuk leuke is, Dolly de Pierik is onze technicus vandaag. En die maakt dan een, een filmpje voor op Facebook. En dan komen gelijk reacties. Maar dan staan die microfoons open. Dat is echt leuk Ja, beleven. dat ging ineens ging dat, uh, ging dat draaien. Nee, dat ik leuk. denk dat het, mensen het ook heel leuk vinden... als we een keer een uitzending gewoon helemaal via Facebook gaan uitzenden. Nou, laat maar gewoon doen ja. dan. Je bent welkom. <laughs> Robert, heel even, want ja, jullie gaan sorry. bijvoorbeeld surfen. Ja, nou, neem je daar een risico mee? Want zo gauw je met kinderen het water ingaat, is dat een risico. Ik noem maar iets, hè? Ja. Hoe, ze betalen niet, het is gratis. Ja, uh, voor dat stukje moeten ze dan wel weer betalen. Omdat ja. we daar uh, inderdaad ook mensen bij gaan betrekken. Dus die dat echt doen voor hun beroep. Ja, ja. Uh, zodat het op een veilige manier gaat natuurlijk. Ja, dan praat je ja. over 250. Maar, er, maar, maar als er, er is dus, zeg maar, verzekering voor die kinderen. Ja. ja, dat is dan natuurlijk ons dat dat geregeld inderdaad. Wat vind je, Brit van, de, van wat hij allemaal doet? Prachtig, hè? Ja, superleuk. Jammer dat uh, dat, dat er nog niet was toen ik uh, jonger was. Dat had ik ja. zeker meegedaan. Maar weet, er komt, er komt iets aan, want voordat je er was, Robert... hebben je moeder en ik besloten dat er een, uh, een sportpride-dag komt in uh, Zandvoort. Leuk. En die mag jij organiseren. Hoe vind je dat? Het klinkt uh, goed. Ik uh, moet even kijken of ik nog een gaatje kan vinden in mijn drukke agenda. Maar nou, uh, ik vind het hartstikke dan. leuk linken, in La, ieder geval. Laat de organisatie maar een CFM ja. over, Robert. Ik, ik, ik ja. denk dat het leuk is om met jouw uh, sportkinderen uh, aan de Pride mee te doen, aan de, aan de parade. Ja. En, uh, en als club uh, je daar te presenteren. Of de club, ja, hoe noem, hoe noem je het eigenlijk? Is het een club om je daar te presenteren als uh, organisatie. Toch? Ik geloof dat we op de Pride al zijn vanuit het uh, jeugdhonk. Dus maar, ja, maar dat, uh, misschien nee, wel ook met de sportkant kunnen. of Waar doen we hen niet een het, dag? Waar hen het over heeft, omdat we dus een gay Pride hebben. Wij ja. willen graag een Sport Pride, Zandvoort Sport Pride ja, gaan leuk. maken. Ja? Ja. Ja. En dat willen we dan uh, proberen te laten samenvallen met Max Verstappen daar, Want dan is iedereen toch al op de straat. En dan zijn er ook 120.000 mensen ergens anders vandaan die komen kijken. Dan kunnen we lekker laten zien hoe goed het kleine dorpje Zandvoort... Geweldig is in sport voor de jeugd. Want het barst hier van het talent. Goed idee. Ik vind het hartstikke leuk. Leuk, hè? Dan gaan ja. We, gaan we uitwerken. Ja, ja Super, Zeker. echt hoor. Uh, en wellicht kunnen de mannen van uh, voetbal in Haarlem... Uh, want die hebben een geweldige organisatie... hier, ons ook daarbij helpen. Ricardo? Ja, denk... Nou, pak die microfoon! Oh, ja. <laughs> is, is het toch ja, leuk? Ja, het klinkt hartstikke leuk, inderdaad. Ja, ja tuurlijk. Nou, goed zo. Ik weet niet wat er voor ons weggelegd is dan voor Rol... Nou ja, een hoop werk, maar... Maar we, we kunnen jou ook op een platte kar zetten? Nee, niet op een platte kar. Wow. Nee, nee, die sporters moeten op de kar. Of op de een of andere manier bekend worden gemaakt aan het publiek... en wat ze allemaal doen. En, uh, wat de, Brit komt, is wereldkampioen. Ja? De Zandvoortse voetballers die gaan op een, op een platte kar. En over Brit is een klein stukje geschreven in, uh, in, in de krant in Zandvoort. En is it. Ja, krom, hè? Geen televisie, geen radio, geen interview. Het is toch belachelijk? Hè? Logisch, de kind is aan het, aan het ijshockey hier in Limburg. Dan ga jij hem Sorry. Je bent Je bent leuk, uh, uh, Justin. Bedankt voor je gebak. Dat gaan we nu opeten, want het is nog maar een, een kleine minuut naar het nieuws. Dat klopt. En dan gaan we daarna weer vrolijk verder met de tweede uur. Dus Het wordt, het wordt nog snel eten, Justin. Zeker. Zeker, zegt hij. Hey Hé, je moet er zo even bij komen, want ik wil ook nog even met jou over Zandvoer praten. Maar dat doen we dan zo. Dan ga je even op Rikse plek zitten. Wat zei je nou? Ik wil naar huis gaan. Ja, nee, jij komt hier niet meer weg, okay. jongen. Heel erg bedankt. dan? Hé, hey, en leuk hè, dat het Brit er is. Leuk hè? Ja, hè. Ik heb nog één minuut, jongens. Oh, nou. Waarom? Ja. Ga even zitten, uh, nou, staat Dan pakken we hem daarna weer op. Zeg het maar. Ik ga, je, waar, ik ga je ruw onderbreken als we er zijn. 45 minuten. Waar, 40, dat, waar komt het door dat jullie opeens uh, een spel hebben tegen Eimuiden? Uh, ja, dat is dus te kort voor 45 seconden. Nee, dat, uh, zullen we dat straks oppakken? <laughs> je nee, wilt ja, uh, wil continu in die uitzending weer? Gras. Uh, uh, weinig motivatie. Uh, warmte. En, uh, diep, het liep niet. En morgen? Vrij. En, over, en volgende week? Vrij. En de week daarna? Ja, we dinsdag spelen we om de HDK op half finale. En daar zit wel een drijfveer achter, dus dat moet het wel goed komen, denk ik. Je, je moet toch in de finale staan? Ja, ja, ja. 10, 10 mei willen we gewoon in Hillegom in de finale staan, natuurlijk. Nou, in Hillegom? Ja, finale is in Hillegom. Oké. Okay. Je zou dan ja. moeten voetballen, zeg. Mooi complex, man. <laughs> we gaan eruit. Het, weer weer het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.